Thank you. Zijn wij ook daar te beluisteren? Dit is Dance Radio vanuit Amsterdam. Met wat oude meukplaatjes uit het grijze verleden. Als ik in de spiegel kijk, begrijp ik het. Dat het grijze verleden dat is ook ondertussen op het hoofd gegroeid. Ja. Wat zitten jullie nou te lachen? Eindelijk. 50 plus, jongen. Mocht je wat willen horen jongens reageren mag en kan altijd www.danceradio.nl. Classics with a capital Z. This is Zar with, with Royal Classic Grooves. Open up that door you call it free! I'm gonna find a video Freaks, betekent dat nou in het Engels. Een WC-freak? Nee, dat kan er niet. Ben jij een wc-freak? Nee. Zitten blijven. Maar zie Video. We de plaatjes voor de zondagavond. Kort hey. 9 uur is daar in die vol was verleiden. En elke zondag je kan er de klok op gelijk zetten tussen 5 en 9. 4 uur funk. Soul, een beetje reggae. Het is straks zeker reggae, kwart voor negen. Ik weet of jullie een beetje van het uh, Duitse slager uh, weten. Nou, ik heb een uh, plaatje gevonden. Ja, dat moeten we gewoon doen. kan ons schel. Het komt uit uh, 82. Classic Sunday. The only I insist upon. We are Dance Radio. Zondag. <tiedacht> dus op zondag. Dus niet dat je zaterdagavond daar staat. <tiedacht> we hadden er even een discussie over hierachter met deze wijze mannen van Dance Radio. <tiedacht> ik zat heel dapper. Nee, zaterdag is het feestje leuk, maar dan moeten we met z'n allen naartoe gaan en dan staan we daar met, met z'n drieën. <tiedacht> ja, ten dicht, rollen, ik denk dat wel. Ja. <tiedacht> kom jullie doen, jongens, weet je wel. Ja, we zijn uitgenodigd hier, buiten door Leuk feestje, ja. Ja, is morgen, oké. Okay. Nou ja, het is aan de zondag. De dertiende. Dus uh, ik zou zeggen, knoop het even in je oren en haal je kaarten. En, uh, en dan wat is dat zo. Okay, okay. <laughs> dat zit er niet zo, die verloopt. Yes. En uh, haal je kaarten even voor uh, dit festijn. Het leukste zondagmiddagfeest is weer terug. Zondag 13 oktober, de schakel 49 reunie. Disco, funk, electro en hiphop uit de cyberdieseleties. DJ's, Eri B, Joost en Melanie. De voorverkoop is maar 10 euro. Die is verkrijgbaar bij facebook.com slash schakel49. En hardcopy bij Herstudio George. Haar bestrijd 22, Amsterdam. Mis het niet. Vanaf 5 uur bent u van harte welkom bij Sao Paulo. Amstel 23 in Amsterdam. Powers by Death Radio. The first radio station with a Michelin star. Dance, dance Radio is, is good. Aanstaande zondag de 13e. In schakel, reunionfeest. Leuke, leuke dingen zijn dat. Al je kaarten ervoor. Als je niks te doen hebt. Dus Om deze high fashion misschien ook wel... Your winner te, te beluisteren We luisteren nu via ZFM Zandvoort en ook Dance Radio. radio. ook voor je reacties en je suggesties hier in de show. Classics with a capital Z. This is ZAR with, with royal classic grooves. Via hier in 106.9 ZFM in het Zandvoort, het mooie Zandvoort. <tie> twee berichtjes ook gekregen van mensen die daar vandaan aan het luisteren zijn. Hartelijk welkom trouwens allemaal. Ook even een uitleg aan jullie, want straks gaat het ook hier gebeuren. Rond de klok van kwart voor negen hebben wij hier altijd de wekelijkse reggae classic. En ik zal je er even voor waarschuwen. <tie> Er is even deze loose ends. Hang on the string. Reageren kan en mag altijd. www.dansradio.n Dus straks hier naar deze plaat. De reggae classic. Dan hebben we nog een kwartiertje te gaan voordat Remy Jam hier straks op de studio deur staat. Uh, sleutel in het slot gaat steken. Oh, so long For you to come to me We up, love, just wait mm. What did I do wrong It's all a mystery to me Zeker, jongens, zijn we er klaar voor. Voor de mensen die hier luisteren via het Zandvoort-kanaal, op tot 6.9, is het even nieuw. Het is uh, ook een keer om kwart voor negen in deze show hebben wij de Reggae Classic hier zien: SARS Reggae Classic. En Gadi. Ik It's the morning, you wake up, you could never get no friends, think get in rent, kind of getting rent, you got some of them are gonna come and I'll lose the end. I, it's our freedom style, let me tell you, it's our freedom style. Just when I feel with big stick, gotta stop me running, it's our freedom style, let me tell you, it's our freedom style. Yeah, so item elke zondagavond kwart voor negen de reggae classic hier in de programmering van Zaar. Het programma Royal Classic Groove tot 9 uur elke zondagavond tussen 7 en 9. Hoor je dit maal Ungodly van George Colstock? Rekg's suggesties zijn ook altijd van harte welkom. Je bent altijd kwijt op het forum hier bij Dance Radio. Ook voor al die nieuwe mensen, de 106.9, Vince Zandvoort, ZFM. Ook voor hun natuurlijk, als ze reggae-suggesties hebben, nou... Laat ze vooral weten en horen hier, dan kunnen wij ze voor je draaien. Classics with a capital Z. This is ZAR. With Royal Classic Grooves. Faleo's are, of in de hand zijn onderweg naar huis. Rij voorzichtig, jongens. We hebben plaats gemaakt straks voor Rimmy Jam. Die is hier straks bij tussen nu, negen uur en 12 uur vanavond. Freak show in. Yes! Come and get me, Morgen Mon. Hartelijk dank voor het luisteren, wat mij betreft. Uh, graag tot de volgende editie Royal Classic Groove ZAR. al die mensen op 106.9 CMN. En ook uh, alle mensen hier via dit kanaal, via www.dansradio.in. Blijf vooral uh, luisteren ook. Want ik zal je wel vertellen, in de Stadblokken staat onze uh, freak bij uitstek. Remy Jam straks uh, is hierbij. Even de koekruimels opruimen van uh, Hans en uh, Valleuwe. En dan uh, nodig ik je uit volgende week weer Valleuwe Zart tussen 5 en uh, Z9. via dezelfde kanalen. Hartelijk bedankt in ieder geval voor alle reacties en suggesties. En wat mij betreft graag tot volgende week. En de vriendelijke groeten allemaal. Ik hopen dat het wat beter weer wordt van de week als vandaag... met al die regen en nadigheid. Maar het gaat goed komen. De klanken van deze radio maken ook goed. Groetjes en tot volgende week. Hoi.